Wouter Jong met het NOS-journaal. De politie heeft de actie van Extinction Rebellion bij het Rijksmuseum in Amsterdam beëindigd. 33 demonstranten zijn aangehouden. De milieuactivisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan het hek bij de ingang van het museum, dat daarom dicht bleef. Ze eisten dat het Rijksmuseum de sponsorrelatie met de ING-bank verbreekt. Noemen ING de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis. Rond half 1 sommeerden de gemeente en de politie hen de actie te verplaatsen naar het museumplein. En toen de actievoerders daar geen gehoor aan gaven, greep de politie in. Het Rijksmuseum ging daarna weer open. In diverse steden in Frankrijk zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de uitsluiting van linkse partijen bij de vorming van een nieuwe regering. Het linkse NFP-blok werd de grootste bij de verkiezingen, maar kreeg niet genoeg zetels voor een absolute meerderheid. President Macron benoemde donderdag de centrumrechtse Michel Barnier tot premier. Eerder werd al duidelijk dat hij geen linkskabinet wil. In de Franse peilingen komt naar voren dat driekwart van de ondervraagden vindt dat Macron de verkiezingsuitslag negeert. In Land zijn al 8.000 mensen de straat opgegaan. In Parijs worden nog 4.000 tot 8.000 mensen verwacht. Een Britse oorlogsveteraan van 1999 heeft tijdens de Airborne wandeltocht in Arnhem de eerste herdenkingsmunt geslagen. Het is een munt ter ere van de geallieerde soldaten die vochten in de slag om Arnhem, dit jaar 80 jaar geleden. Met de Airborne wandeltocht wordt een eerbetoon gebracht aan de ruim 1700 Britse en Poolse soldaten die sneuvelden tijdens de slag om Arnhem. Het is werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht. Tussen de 30.000 en 35.000 mensen uit 25 landen doen jaarlijks mee. Het weer droog met flink wat zon bij 24 tot 27 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien, soms met onweer- en windstoten. Morgenochtend wordt het droog, later zon en zo'n 22 graden. De dagen daarna geregeld buien en geleidelijk een stuk koeler. Voor donderdag wordt maximaal 15 graden voorspeld. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en in Nieuwe Nieuwemeer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10... en Knauwpunt Raasdorp een kwartier extra reistijd. En op de A10 zelf tussen Amsterdam-Sloterdijk en Knauwpunt Amstel... 20 minuten vertraging richting Utrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ja, ja. Vandaag was uh, Benno Veugel onze razende reporter. Mm -hmm. Met uh, twee interviews uh, het vorige uur van Stanford op zaterdag. Maar hij zit ook wel eens op jouw plekje. Ja. En dan uh, wil je altijd dat ik begin met de uh, Wild Boys van uh, Duran Duran. Oh. En uh, ik denk, nou ja, Benno uh, is er niet. Maar we beginnen wel met de uh, Boys, maar dan maar de Bad Boys. Ja ja de uh, beste van die natuurlijk die Bad Boys he? die werd ook nog eens een keer gebruikt uh, in een film met, in een fi ja, met uh, Will Smith en Mark Lawrence ja dat was toch ook een serie uh, gemaakt ja dat weet ik niet ja nou, volgens mij wel maar uh, de hoofdrolspelers ja en die jongens doen het nog goed want er is nog vrij recent is er nog, uh, nog een uh, Bad Boys uh, uitgebracht kijk van die twee Martin del Lawrence del, uh, en Will Smith Deel 16 of zo nee del 4. oh valt best mee uh, het valt nog mee Um, goed, wat gaan wij doen in dit laatste uurstand dat voor de zaterdag? De ja, en het leuke is, als je dit uh, hoort op maandag en je kijkt op je klokje, dan zie je dat het ook weer 7 over 4 is om uh, wat te zeggen. Uh, dan, uh, dan weet je dus dat je de herhalingen uh, te pakken hebt. Dus heel veel verschil maakt het niet of je hebt, nou nou dagelijst of, nee, of maandag. Zijn er zijn ah, nog heel veel ding. mensen die om maandag luisteren, hoor, ja, trouwens. Maar ja, maar als ik dan op een gegeven moment eh, om half vier net uh, gezegd heb... de herfstver is morgen, ja, dan, uh, dan ben je te laat. <lacht> ja, als je dan de volgende dag naar het dorp gaat, wordt het helemaal niks. Nee, nee. nee. Uh, goed, maar in dit uur hebben we aandacht voor Randall Lawson. Kwart over vier, Pit Report. Ja, ik ben benieuwd hoe lang uh, die nodig heeft. Ja, ik ook. Uh, we want trekken zelfs, even tijd vooruit. Zelfs de ronde tijden van Max gaan sneller als uh, wat, uh, wat Randall heeft te vertellen. Dus, uh... cool. Nou ja, goed. We dus zullen het uh, wel horen. En we hebben natuurlijk om, uh, ook ergens in dit uur nog aandacht voor het dier van de week. Ja, en jij hebt nog een hele mooie single uh, uit. Ja, die wil ik, maar ook uh, Dat uh, gaan we straks doen. Uh, die gaan we straks horen. Want ik uh, ga om half vijf uh, alweer de tent uit. Want ik uh, wil, uh, wil op tijd zijn uh, bij, bij, de, bij de SP Zandvoort hier vanmiddag. Moeten gaan spelen tegen Allianz. Jij had daar nog wat over, hè? Want jij dacht dat het er een of andere Zandvoort er ergens bij betrokken was. Ja, volgens was. mij was er een Zandvoort bij betrokken bij Allianz uh, 22. Ja, uh, wie het weet mag het zeggen. Ja, en uh, als het iemand is. Wie uh, was die... dat ook alweer? Ja, wij weten het niet. Maar uh, we weten wel, wij hebben al hier ooit een toenmalige voorzitter gehad in de persoon van echt poster. Die was het niet, want die was meer betrokken bij de Koninklijke HC. Want daar, die, daar had hij eerder een volgens mij, hè? Ja. Was hij je eerder gast ook, hè? Ja, dat was niet regelmatig met, met, met, met... We weten een beetje hoe echt waar we... Een groot met, met een, Ja, en een laag stem. Dus, uh, dus ik weet wel ongeveer hoe die zaterdagmiddag en zondagmiddag eruit hebben gezien. Ja, we missen hem wel, hoor. Ja, dus, oké. Okay. Uh. Uh. Tijd voor muziek, lijk, lijkt mij dan. Ja, zo een muziekje doen. En uh, uh, dan gaan we naar Rendel uh, Lijkt het Tos, hem, uh, even goed even kijken, goed. Moet kijken hoe lang die duurt. Nou, twee plaatjes gaan we draaien. En dan uh, Rendel Lawson. En eentje si is deze zomerse single. de We ...van uh, Natalia Doko. En uh, ja, Treenix heeft er een uh, mooie remix uh, van gemaakt. Kedate Luna, hoor je. Dat allemaal bij de zaterdagmiddag. Jaap Koper, je hebt een uh, paar uh, mooie platen uitgegooid. We hebben er al twee gehad. Ja, twee. Dus en, we hebben uh, er nog uh, eentje, eentje. Ja, eentje en op en de plank liggen. Dat is ook, best een, uh, ook een best bijzondere uh, uh, dame, vind ik eerlijk gezegd. En ook een jonge dame, maar talentvol vind ik er zeker. Uh, het begon eigenlijk, uh, maar ik heb hem ook al buiten de, de uitzending, heb ik hem met jou er al over gehad. Het begon met een uh, mail, uh, gewoon in mijn eigen mailbox. Van ja, ik uh, ben doorverwezen door iemand uh, die uh, jij hebt gekend. Dat klopt, want die uh, jongen die speelde in een band en die is hier ooit uh, geweest. En is later fotografie uh, gaan doen bij 3 voor 12 Noord-Holland. Ga jij je uh, jezelf voorstellen trouwens? Als uh, muziekpadvinder uh, en nee, Jacobo. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar dan moet ik even oh. naar, naar deze website, want ah, daar staat het okay. eigenlijk op. Maar uh, zij heette Feline, Voluit Veline Spiegel. En uh, die had uh, haar uh, domicile ergens in Amsterdam-Noord. En daar zat die Benny van der Plank dus ook bij. Want dat was degene die haar op het spoor zette om met mij in contact te, te komen. En dan hebben we het eerste singeltje afgeluisterd. Dat was in maart 2023. Uh, en dat is ook het nummer wat je zo dadelijk uh, gaat horen. Ze maakt gebruik van loops. Dus gitaarloops. Dat ga je ook horen op dat nummer. En ze is uh, geweest, ook uh, hier in deze studio. Want dat uh, gebeurde in mei van dit uh, jaar en dan heeft ze ook een deel van haar repertoire laten horen. Uh, ik weet dat collega Thomas de Jong, jou ook niet heel onbekend, ook vaak één nummer uh, naar voren heeft uh, geschoven. Die heeft hij al eens een paar keer uh, er ergens gezien uh, geprakt bij onder meer Goedemorgen nou, ik doe het hier. En dat nummer uh, past eigenlijk ook wel een beetje met wat we net hebben laten horen. Het is een beetje zweverig, maar het is wel mooi. In My... Nee, niet In My Backyard, want dat is van Lisetta Fury. Maar dit nummer, dat heet echt Backyard van Velline. In circles all the time, looking for your memories. If you keep going round, you'll see the sky. Who got the De Feline Spiegel met uh, de single Backyard. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En van Feline gaan we naar uh, Beervijf toe. Ja, is niet de achtertuin in ieder geval. Nee, het theater van de is daar. Het theater van de autosport. Het theater van de autosport, ja, van de autosport met uh, Rendel. Ja, bij te slapen op deze muziek. Ja, ja dat ja, is. Kijk, ja, ja, daar ja, hadden dat we. Als ik, draai, Als ik het te hard draai, uh, Rendel, dan vind je het ook niet goed. Ja, en en ja, nou nee, heb ik iets... Wel weer, je gaat wel altijd het ene uit dus. de ja, het, Dat uh, hoor ik wel eens vaker, maar goed. Ja. Nee, we zeiden net, eigenlijk moet je dan op het strand zitten... met een uh, kansangria voor je neus en dan die plaat opzetten. Ja, nou, dan is het uh, twee minuten is weg. <laughs> <laughs> Zal ik volgende week uh, Holla en Rosie van ACD zien... er dan uh, tegenaan ja, smijten voor jou? Meter, ja, of een of de hompenpak raken. Maar dit was wat ik denk van nou... Ja. Weet je, het meisje zelf niet in slaap gevallen, joh. Nee, nee, nee, nee. Laat nee, nee, nee. in mijn backyard, nee, zei zo. Ze nee, nee. dus Dat is het uh, niet meer effect maar uh, da, uh, daar zullen okay. we Rendel niet mee gaan verboeien. Nee, zeg, vrolijke uh, vriend, is jou wat opgevallen in de autosportwereld, met name dan in de Formule 1, dit we deze week? Nou, heel veel, denk ik wel, toch? Want nou. er gebeurt nogal wat daar, hè? Nou, uh, nou vertel... Waar, um, waar willen we allemaal over gaan beginnen? Uh, ja, sowieso even, even, even de nabrief over de Camp Prix van Monza, natuurlijk. Ja, nou, daar, ja, ik... heeft, daar heeft onze vriend Max Verstappen het wel uh, erg... Ja, uh, met een gezicht als een oorwurm de pers te woord uh, gestaan. En hij was niet vriendelijk ten opzichte van zijn eigen... Uh, van zijn eigen personeel waarvoor hij rijdt. Uh, in, en dan druk ik me nog een beetje voorzichtig uit. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk niet terecht. Noe, heel simpel. Je weet dat je met je team in een heel zwaar weer zit. Hm. Kijk maar een beetje wat Lewis Hamilton had, natuurlijk met Mercedes. Uh, en dan moet je met je team er samen weer bovenuit komen. Ja. En hij loopt eigenlijk alleen maar de kanker op dat team. En ik heb precies van: jongen, ze hebben jou ook drie wereldtitels gegeven. Hè? Dus uh, even een beetje gespijt, mag wel een beetje. Goed, het is nou daar, daar natuurlijk vanaf het begin van het jaar verschrikkelijk rommelig. En. Ik heb al eerder gezegd, als er ergens rommel is, is het nooit goed voor een team. Nou, dat blijkt nu wel. Uh, ze hebben ergens een afslag gemist. En of ze nou uh, aan het spookrijden terug zijn, weet ik niet, maar het gaat niet goed. Laten we het allemaal ophouden. Ja, ja en, dat uh, is waar. Ja, zeker. Ja, en, uh, maar als het ergens rommelt, jongens, dat maakt niet uit in, in wat voor bedrijfsvoering je dat ook hebt. Dan gaat het meestal niet heel erg goed. En Max vind ik wel een beetje dat hij ze heel erg afvalt. Ik heb ook zoiets... ja, joh, het gaat niet goed. We gaan de keihard werken. We gaan de boel weer op de rit krijgen. Want we zijn nog wel steeds een van de topteams in de Formule 1. Mm -hmm. en, uh, en dan kan je wel zeggen... ja, je bent afgezakt naar het vierde team. Uh, er zijn er tien, hè. Verschrijd totaal. Hè? Dus uh, vol, volgens oh. mij zit je nog aan de goede kant van Nel, om te zeggen. Ja, ja. ja, maar ik weet één uh, ding. Ik weet niet of je ook wel eens naar het, uh, naar het lijstje... bij het uh, voetballen hebt gekeken vorig jaar met Ajax. Nou, dat ging wel heel raar naar beneden, hoor. Dus het kan zomaar zijn dat ze uh, straks... team. Zes of team nummer 6 of 10, nummer 7 kunnen zijn, hè? want ja, ja, daar, daar is die vergelijking is wel getrokken. Ja, vergelijking is zeker zeker getrokken en ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, als het zo doorgaat, gaat, gaat dat ook gebeuren, ook natuurlijk. Hoewel, het is wel zo, uh, als je kijkt dan nu hè, gewoon uh, Mercedes, McLaren, Ferrari, het boel, de rest hobbelt er nog serieus wat achteraan. En dan denk je, van, nou, dat is wel een heel groot gat, maar val je daar wel in, ja, ah, dan wordt het toch wel tijd om eens een keer wat sollicitatiegesprekken elders te gaan houden, denk ik. Aan de andere kant heb ik wel met Maxi, joh, ik weet het, schouders eronder, uh, knuwen samen gewoon uitkomen wat er is aan de hand. Ja. Ergens is, Peres zei het in het interview, we weten wat er aan de hand is, en Max heeft er nu ook last van. Toen mm. had ik zoiets van, hé, hey, jij hebt er dus al veel langer last van, ze hebben nog iets veranderd, en nou heeft Max er ook last van. Nou, ik heb zoiets, als je weet wat het is, los het op. Ja. Ja. Um, ja. Nog, los iets, het op. nog iets, nog uh, iets, Rendel, want die, die wedstrijd, dat was ook nog wel een uh, dingetje. Ja. Want uh, Lendo Norris staat er een beetje bekend, als hij de pole uh, heeft, uh, heeft hij uh, nou niet 1, 2, 3 of dat is uh, volgens mij al een paar al gebeurd. Volgens mij heeft hij geen ja. één keer uh, de pol goed verzilverd. Dat gebeurde in Monza ook niet. Maar volgens mij hebben ze uh, bij uh, McLaren ook niet een heel gezellig gesprek uh, mogen voeren na afloop. Want die Piastri, uh, die ging even in de tweede bocht, bij die chicane, ging hij gewoon uh, Norris voorbij en die zei van jij wil wereldkampioen, moet je me eerst even inhalen. Ja, ja, Piastri is, is een koning voor mij. Die heeft... Dus iets, ja, weet je, het zijn twee... Laten we eerst over zeggen. Het zijn twee jonge wolven. Heel simpel, klaar. Uh, en die zijn heel erg gretig. Maar die Piastri jongens, die... Hoe die hem pakte buitenom? Ja, koning. Gewoon koning. honderd punten. En, uh, en dat Lendo dat liet gebeuren? Ja, gewoon kansloos figuur. Helemaal! En dan zijn de London North fans gaan nu helemaal uit hun plaat. Nee joh, als jij een toekomstige wereldkampioen bent, gaat dat gewoon niet gebeuren. Dan zou je veel harder moeten wezen. En dan maar samen eraf. Maar dit met mijn teamgenoot, gaat gewoon niet gebeuren. Dan kan je zeggen, eh, uh, Piastri. Nah. Is het netjes? Ja, het is totaal niet netjes, maar het is wel gaaf. Nee, maar dus daarom, eh, had hij het waarschijnlijk ook niet verwacht hè, dat nee, het zou gebeuren. Je had hem helemaal niet aanzien komen. Maar ik heb wel zoiets van, joh, je wilt strijden voor het wereldkampioenschap... ...zou je ook even beter je best moeten doen? Want uiteindelijk, je kan wel de start nu een keer goed doen... Ja, ...daarna gaat het rondje gewoon door, hè? heel <lacht> en, en, simpel. En, en, en, deze had hij gewoon niet aanzien komen. Ja, ik, ik heb het wel vaak ook niet tegen klanten. Ik vind Lender Noores gewoon te zachtjes, te watjesachtig. Ik weet niet wat het is... En dat gaan mouwen na afloop van hem. Van ik heb het allemaal niet goed gedaan. Nee, lul. Die zegt gewoon klaar, we gaan ervoor. Uh, Dit was geen goeie. Next wedstrijd doen we dat niet meer. En dan ben je gewoon keiharde Formule 1 coureur En dat, dat zie je ook een beetje Max. Die het wel enorm veel. Maar die houdt daardoor wel misschien zijn team scherp. Of ik het zou accepteren, ik weet het niet. Nee, ja, het draait wel heel erg om uh, te stappen hoor. Daar uh, bij ja. Red Bull. Dus, ja, ja, zijn ja, ja, ja, ja, ja, McLaren ja. om ja. uh, Linda Norris in ieder geval. Dat weet nou, ik wel. Nou, niet. Nou, nou, nou. Ja, ja. Maar daar ja, denkt Mark Webber iets anders over, hè? Want, ja, uh, daar denk ik ook anders over, hoor. <laughs> Nou ja, heel simpel, uh, Piastro is, weten we, die was ook in de GPT best wel een jongetje die gewoon toch wel even koning kon zijn. Nee. Nou, dat laat hij nou gewoon weer zien. Uh, uh, ik, wat ik wel goed vind, vooral voor McLaren, dat ze uiteindelijk die twee gewoon laten racen. Ja. Is het slim? Nou, dat denk ik dus niet, nee. maar uh, het is wel zo. Voor Max is het mazzel, want iedereen die voor Lendo eindigt, die pakt de puntjes af. En Lendo komt nu wel wat dichterbij, maar niet met hele grote strappen. Nee. Voor McLaren maakt het uiteindelijk natuurlijk helemaal niks uit, om die dan halen ze toch wel binnen. Juist. En, en, uh, en uh, ja, ik moet wel zeggen. Ik denk dat zij wel teams zijn. Die dit jaar die constructeurstitel gaan pakken. Want ja, het boel. Die, uh, die hobbelt even achter de feiten aan op het ogenblik. Of ze moeten in deze twee weken het lek gevonden hebben. Het lek gedicht hebben. Nou, dat kan maar, niet gebeuren. Er nou, uh, eigenlijk. Eigenlijk. Uh, Even heel, even heel eerlijk. Als je kijkt naar de theoretische kans, wat kan, uh, kan Lennon nog wereldkampioen worden? Is hij natuurlijk heel erg klein. Dan moet, uh, dan moet er natuurlijk nog heel veel gaan gebeuren. Uh, dus uiteindelijk zeg ik tegen mijn Nou, laat die twee maar lekker knokken. Uh, veel plezier ermee. En uh, ga met die banaan. Ja. Uh, dat het binnen het team een beetje wrijving gaat geven. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. <laughs> um, maar ik denk zonder wrijving geen glans. Wat denk je van Adrian Dewey? Die uh, op. Uh, punt staat om, denk ik, naar Aston Martin te gaan. Want uh, ja Jeremy Clarkson, die maakte die toespeling al tijdens ja. de Grand Prix van Engeland uh, naar de gasten van Play. Ja, hij heeft daar ergens in de buurt een huis uh, gekocht. Ja. Die, die, die Lawrence Stroll, die, die heeft uh, behoorlijk diepe zak als het uh, gaat om uh, topmateriaal aan te trekken, ja, ja, er, er wordt gesproken over een jaarslaar van 20 miljoen, pomp. Nou, dat is best wel zetjes, zou ik zeggen. Ja, nee, maar, maar aan de andere kant, weet je, iedereen heeft altijd gezegd, van, wat is nou de rol van Newey nou nog bij het Red Bull team en toestand en uh, wat heeft hij allemaal nog wel te zeggen? Het is wel dat sinds Newey eigenlijk daar het kantoortje vlot gedaan heeft, gaat het heel hard achteruit met Red Bull. En ik, ik had ook mijn twijfels, daar ben ik gewoon heel eerlijk in, ik denk, ja, Newey heeft niet zoveel meer te zeggen. Dat is zo'n grote technische staf. Uh, die runnen al lang de zaak zonder Newey. Kennelijk heeft hij toch hier en daar nog wel wat te zeggen? Of heeft hij toch wel ideetjes die waarschijnlijk uh, die auto beter laten lopen? Dus uh, ja, ik denk dat uh, Esther Martin als dat waar is, is Esther Martin ontzettend blij is met Newie en die 20 miljoen die je zo terugverdient. Ja, zeker. En, en, dus, uh, ja, en ja, ik vind het wel mooi, Niuwi, weet je, het is eigenlijk bijna opa die achter de granis moet zitten. Nou, ik heb nu voor je, deze man kan nog steeds heel veel. Zeker weten. Nou, wil ik het even hebben over uh, Red Bull, want uh, die staan natuurlijk bekend om uh, Red Bull geeft je vleugels. Hè? Dat heb uh, je ja. met mij eens. Maar over vleugel uh, krijgen gesproken. Dan hebben ze een protest uh, ingediend uh, over de vleugels... Uh, die zouden bewegen bij uh, andere teams. Hè. En uh, samen met Ferrari trouwens hebben ze dat gedaan uh, bij uh, Red Bull. En uh, ja, nou blijkt dus dat ze de VIA naar de onboardcamera's hebben gekeken... en dat ze inderdaad zien dat op hoge snelheid... Uh, die vleugels uh, wel heel erg uh, gaan, uh, gaan bewegen. Maar ze hebben geen uh, materiaal om dat uh, te testen schijnt uh, zo te zijn. Op hoge snelheid, dus ze kunnen er helemaal niks mee. Nou, het is zo in de reglementen staat volgens mij dat die vleugel moeten tot een bepaalde kracht die ze doorbrengen. En We hebben volgens mij gewoon uh, ouderwets gewicht opgezet, mogen ze niet doorbuigen. En uh, nou, het lijkt mij dat een auto die 300 rijdt, dat die krachten toch nog iets groter zijn dan een paar kilo die erop ligt, zeg maar. En dan zie je inderdaad, uh, in die beelden was heel duidelijk te zien dat ze aan het doorbuigen waren. Maar ik kan me beelden herinneren van vroeger, van Red Bull, dat dat ook gebeurde. <laughs> dus, uh, uh, laten we het zo zeggen, één ding in de Formule 1. Het zijn allemaal stoute jongetjes. En we allemaal de limiet op uh, en dan alles ga je niet snel uh, dus er zal wel weer wat in een reglement veranderd gaat worden dat dit niet kan maar het was wel heel duidelijk bij McLaren was heel duidelijk te zien dat die vleugel echt naar beneden ging en, uh, en volgens mij bij mercedes ook hè mercedes Mercedes, mercedes het ook? ja ja volgens mij ook ja. Ja, die had het ook uh, dat die heel duidelijk naar beneden gaan en dat is uh, vooral op de hoge snelheid was dat te zien en bij het aanhebben van bocht is het vleugeltje allemaal weer heel langzaam terugkomen ja dat is het zoeken van de limieten. Wat in het technisch reglement mogelijk is. En als zo'n wagen stilstaat. En alle testen worden erop uitgedoe. En een dingetje beweegt niet. Ja, dan is hij in principe goedgekeurd. Ja, ja, ja. Ik zie geen VIA-visje op de neus gaan zitten. Bij 300 kilometer per uur te kijken wat hij doet. Nee, hij zou iets met een sticker of zo. Die zouden ze erop plakken. En dan zou je bepaalde bewegingen kunnen meten of zo. Weet ik wel. Dat zou ongetwijfeld gaan komen. Het zou ongetwijfeld wat breder. Maar, uh, ik, je moet zo zien, ik denk niet dat Red Bull heel veel langzamer is geworden. De, de rest is gewoon veel sneller geworden. Red Bull staat gewoon stil. Ja. En, uh, en de rest hebben gewoon toch in binnen het reglement weer wat gevonden. Waardoor ze toch serieus hard gaan. En de, ja, de verschillen zijn zo verschrikkelijk klein in de Formule We praten over tienden, hè. Twee tienden per ronde, drie tienden per ronde. Ga dan eens op een fietsie erachteraan fietsen. Dat moet je heel wat trappen, zeg ik altijd maar. Maar het is, uh, uh, ja, het is zo dicht bij elkaar. Dat uh, elk dingetje wat je vindt, wat weer een tiende geeft. Ja, dat geeft je een plaatsje daarvoor uh, Dat is gewoon dat is de huidige vullende lijn. Vroeger had je drie, vier ronden uh, verschil. Nu heb je gewoon een paar tienden verschil. Inderdaad, verschil. ja. Het is helemaal veranderd ja. wat dat betreft. Het is ook veel veranderd. Nou, ja, dankjewel uh, weer uh, voor uh, vandaag. Ja! En nog één ding. Uh, mijn grote excuses aan Ferrari dat het altijd een uh, stelletje onwappens vindt. Uh, afgelopen weekend waren ze helemaal superieur, duizend punten. Oké, okay, nou bij deze hersteld. Dankjewel Rendel <tot> En een heel fijn weekend. Okay, en we spreken we je sprek sprek ja, volgende week oh, weer. Volgende week vanaf Asje hè? Vanaf oh, die, die, die gez Asse. gezellig! Ja, dus uh, ik heb al gekeken. Um, ik zit op zaterdag. Zitten jullie goed? En dan zit ik net niet in mijn familie 3. Dus je kunt me bellen. Oké, okay. ja? gaan we doen. Ja? Leuk vanuit Assen. Oké, okay. dankjewel ja. Rendel. Hoi hoi. Hoi hoi. Dat was uh, Rendel. Uh, altijd uh, leuk uh, om de Pit Report weer te horen. Ik heb jou nog een funky plaat uh, beloofd, uh, Jaap. En die ga ik er nu ingooien. Luister. luisteren. Zit je midden in de jaren 80? Maar het is echt nieuw, hè? Dit. Ik geloof je meteen. Echt waar. Die staan zo op de zaterdagmiddag. Doet me ook een beetje denken nog uit de tijd van Roger. Als je dit zo hoort. Ja, he? die was in de jaren negentig. Ja. Die had zo'n rare stem. ja, ja dat juist, was een soort instrument wat, wat je dan gebruikt. Dat hoor je hier ook in ja, uh, ja. Zeg maar. Dus uh, vandaar. Hé, hey, het dier van de week staat uh, klaar ja, om uh, een heb, ander te vertellen. Ja, ik heb uh, twee dingen erover. Voordat ik het dier van de week uh, doe. Uh, iets anders. Want uh, het komt toch bij... Hetzelfde dierenasiel, of wel het dierentehuis in Kenmerland... aan de Keesomstraat wel uh, uit. Want uh, dat gaat over een hondje. Uh, want dat was een hond die inmiddels binnen is uh, Ginger uh, genaamd. Uh, want ze was ziek, had zware oorontstekingen. De oren en de rest van haar wacht waren helemaal vervuild. En ze kon niet goed lopen. En inmiddels zijn haar oorontstekingen behandeld... Oren geschoren en voor de rest van haar vacht is ze bij een trimster geweest die uh, de klitten eruit heeft uh, gehaald. Röntgenfoto's zijn er ook uh, gemaakt en de dierenarts heeft ontdekt dat aan twee kanten patella luxatie gradatie 4 heeft. En dat is een ontwrichting aan de knieschijven en veroorzaakt heel veel pijn. Um, de enige oplossing is twee operaties en een lang revalidatietraject. Tussendoor zal ze voor checks moeten terugkomen. En zullen er controle röntgenfoto's gemaakt moeten worden. Want ja, immers, wil je wilt weten of die uh, ontstekingen uit die gewrichten verdwijnen ook. En wanneer dit allemaal achter de rug is, zal ook haar gebit uh, nog behandeld worden. En gelukkig kan ze van die operaties her herstellen. In een thuissituatie hoeft ze niet langer in de kennel te wachten. Maar die behandelingen, dus de medische behandelingen, die zijn wel erg kostbaar. Het totaalbedrag voor alle ingrepen komt al gauw uit op 4750 euro. Dat is een behoorlijke bedrag. Uh, en wil je iets voor ginger betekenen... en dat is de reden waarom ik het noem... Uh, kan je dus doneren. En dat kan je dus doen op de website van het Dierenasiel Dierenhuis Kennemerland. En daar staat vast en zeker een link waar je dus dat geld kan uh, ja, doneren... voor... Het herstel van deze ginger, dat is een soort uh, poedel, labradoedel, zo ziet, ze, uh, zo ziet ze eruit. Dan het uh, echte dier van de week en dat is uh, Kroepie. Dit is een schattige boes van 8 jaar. Uh, zelf zegt zij, ik uh, ben een knuffelkont, lekker zo zacht als een bolletje op je schoot. En nu zeg ik, bolletje, maar maak er maar eigenlijk een bol van. Dat ben ik namelijk best wel. Alleen maar meer om van te houden, zeg ik dan maar... En mijn verzorgers zeggen wel dat ik op dieet moet. Op zich geen probleem voor mij. Want eten is eten. Het enige is dat de poes een huis heeft. En best een flinke. Ook dat stellen de verzorgers min of meer vast. Maar wellicht is dat geen reden om de poes in huis te halen. Dus wil je meer weten over Ginger. Dan zou ik gewoon ook de website even raadplegen. En daar... Staat zij op en dan kan je kijken of je dat een leuke kat vindt van acht jaar. Dus dat is uh, het dier van de week. Ja, dat, ook Ginger. ginger dus. Nee, die heet Kroepie. Dat oh, zei, Kroepie. Dat zei, oh. dat zei ik net. Ja, Ginger had het over. Maar. Ginger is de hond. De hond. Dat die, is uh, heel erg nodig geld heeft uh, voor, die operatie. Uh, voor de operatie dus, uh, en voor het, uh, de revalidatie. En Kroepie is de poes uh, van de acht die je dus kan uh, bewonderen. In het dierenthuis Kennenland. Zometeen om vijf uur gaan we voetballen. Althans wij. Jij ja. niet hoor, ja. Uh, jij niet. Nee, en ik ook jij niet. ook niet. Jij ja, gaat ik er wel alleen. Verslag geven voor de ZC. En uh, ja, dan. Tegenwoordig meer een mediapartner aan het uh, worden veranderen, <laughs> ja. denk ik toch? En dan kunnen we donderdag, uh, of eigenlijk woensdag uh, in de namiddag, kan je al het verslag uh, lezen van uh, die wedstrijd. bekerwedstrijd is dat, hè, ja? Ja. Een beetje een derby, uh, zeg maar. Nou, zo kan je het wel noemen. Juist. Yes. Allianz 22 uit Haarlem, Haarlem Oost. is dat dan, hè? Zuidwest. Oh, Zuidwest, ja. Hoe gooi het precies om? <laughs> Oké, okay, en uh, ja, dus dat wordt een uh, mooie pot uh, zometeen om uh, vijf uur bij Duintjesveld. Dankjewel, Jaap, voor je bijdrage vandaag. En uh, wij gaan uh, weer uh, lekkere muziek uh, voor je draaien. Waaronder uh, deze van uh, Doe Maar. Hier is Is Dit Alles Wat Er Is. Huis en auto en elkaar. Ah, je... Alles wat er is, is dit alles? Oeh, oeh, oeh. Oh, oh, oh. Alles wat er is. Zo dadelijk gaan we naar het Duitsland. Hè? We hebben dat al verteld zo dadelijk. De voetbalwedstrijd, bekerwedstrijd. wekenwedstrijd. SV Zandvoort tegen Allianz 22 uit Haarlem Zuidwest. Jaap Koper inmiddels onderweg voor verslaggeving. Maar wij gaan bellen met Piet Pijper. Want die is ook aanwezig. En de voorbeschouwing samen met de trainer van de wedstrijd. Pas zo dadelijk. Die krijg je hier bij Zandvoort op zaterdag. Dus blijf luisteren. Zo dadelijk vanaf het eindjesveld de trainer en uh, Piet over de wedstrijd van zo dadelijk zonnetje weg zal toch wel droog blijven we houden het in de gaten hier is wat slap can do with it when g dog the hall come up in the places dollar signs in your eyes and a smile in your face you want to live fat, off of my sack you got more drag than the low low do cut the act. 'Cause back before '92 and '93, you didn't give a damn about Warren G. But now that I'm slinging platinum LPs, all of a sudden you want my NUTs. Ain't nothing you can do to make it stop, 'cause money makes the world go 'round and the panties drop. I ain't in love though, I don't need the pressure. I just wanna dig it like I'm digging for treasure. Some of y'all had a good thing that you couldn't keep. Thought you was TLC, you had the creep. You say you had love. I said you need to quit it It's all about the dough So what's love got to do with it? What's love got to do? Got to do it was love if you don't respect the game? What's love got to do? Got to do this If you're lacking this game It's a shame you won't make it Now I'm the type of brother That's down for months Before I made beats I was down the grind Back then every single home My back. Now they peeping my stack and they talking about Jack, but I'm the same brother day in and day out, and I'ma stay that way until the day I lay out, in the casket is drastic, cause homies is plastic, break them off some real, they want the whole damn basket, if you's a true homie you would wish me well, not plot to see your brother fail, jealous as hell, we used to get the same riches, now your trigger finger got the itches, scheming on my riches, which is not a surprise, my eyes peep game, eighty 187's, it's all the same, it's all a shame, homies a jackie for Your grip ain't no love involved Because it's all about the chips love En wij gaan naar uh, Duitsjesveld uh, naar uh, Piet. Goedemiddag Piet. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag leuk. te dus spreek zo even voor vijf uur, want uh, ja, er wordt vandaag pas om vijf uur gevoetbald, hè? Ja, wij voetballen vandaag voor de KNVB-districtsbeker. En, en die is middels van vijf uur. Ik weet niet waarom. Ik denk dat iedereen wel meer tijd heeft en zo. En nou, we gaan straks beginnen. Het is, het is een beetje weg nu, gelukkig. Dat dus snik heet hier in die kuil. Uh, wat, wat is zo'n leuke, leuke pool we zitten, met, met vier in een pool. En dat is een Kleine Sluis, uh, Allianz, SCW en uh, SV Zandpoort. En wij hebben dan vorige week gespeeld tegen SJU uit in Reis Hout. Hebben jullie allemaal van me gehoord? Ja. En hebben 3-1 gewonnen. En vandaag spelen we dan thuis tegen Allianz. En die speelden vorige week tegen Kleine Sluis. Vraag me niet waar dat ligt, maar het zal ergens liggen. En die hebben 4-0 heeft Allianz gewonnen. Dus vandaag spelen de twee tegen elkaar die al twee keer gewonnen hebben. Dus de winnaar vandaag die is zo goed als zeker van de volgende ronde. Dus eigenlijk wel een heel leuk potje. Zeker. En, uh, dus we zijn ook heel gespannen. de spelers staan op het veld en, uh, en misschien uh, is het leuk om even kennis te maken met onze nieuwe trainer, dat is Raymond Hulske, hij uh, staat hier naast me en uh, misschien uh, kan hij wat vertellen, uh, zo kort over de opstellingen, wat hij er zelf van vindt, is dat een idee? Jazeker, graag. Oké, okay, dan geef ik hier Raymond aan naast mij en die gaat nu wat vertellen. Ja, is prima. Hey met Raymond. Ja, Raymond, goedemiddag, welkom hey. in de uitzending. Goeiedag. Hoi, ja, ja, zo dadelijk de wedstrijd. We horen al een beetje van Piet hoe het zit. Twee keer gewonnen, allebei de partijen. En uh, zo dadelijk uh, gaan wij uh, om uh, vijf uur uh, spelen. Wij van SV Zandvoort dan natuurlijk, hè. En uh, ja, wat, uh, wat ga jij van die wedstrijd verwachten? En uh, wie staat er allemaal op het veld? Uh, ja, nee, we starten vandaag met uh, Mick Groot in de goal. Rechtsback, uh, Silvio Shubassi. Centraal Milan-Berk-Belenkamp, uh, Rico van der Burg en linksback Lafayette Boom. Uh, middenveld met Nautje Kostien, uh, Dek Stakker en Koen Rielsen. Uh, voorin uh, Dani Bakker, uh, Otman Vertu en Menno Iperburg. En uh, ja, dat is waar we mee gaan starten. Het is uh, deze week weer een hoop kusselen, blessuretjes, vakantietjes, weekendjes weg... Maar we gaan er weer voor, dus we hebben er zin in. Ja, welke gro nou ja, grote namen, welke namen die uh, normaal gesproken uh, meespelen, missen we vandaag? Uh, we missen Fernando Lewis, uh, Nigel Berg, Kasten Vries. Uh, ja, daar noem ik er al drie op. Uh, ja, ik had echt een lijst van twintig gemaakt, die heb ik even niet bij de hand. Maar uh, we hebben twintig aanwezigen vandaag. Oké, oké, oké. Over de hele selectie. Ja. Nee, als je aan wedstrijd begint, hè, uh, is het dan ook zo dat je nog uh, terugkijkt naar het spel bijvoorbeeld van uh, Allianz uh, van uh, vorige week? Hebben jullie daar beelden van of hoe uh, werkt dat? Nee, daar hebben we in principe geen beelden van. Maar sowieso ik in de voorbereiding wil ergens voor staan, weet je, voor een bepaalde ta tactiek. Die gaan we uitvoeren. Uh, we zullen de tegenstander niet onderschatten. We zullen kopopties kunnen, moeten gaan maken op het moment dat het moet. Maar voor de rest ga ik wel uit van onze eigen kracht en van de dingen die we uh, op trainen uh, beoefenen. Dus uh, zo doen we. Ja, nou ja, dit jaar voor het eerst trainer van uh, SV Zandvoort. Klopt. En uh, ja, wat, uh, hoe uh, bevalt het? Ja, ja, het is mijn clubje. Hè. Dus uh, ik ken de jongens en op, tot op dit moment bevalt het alle samenwerkingen. Ja, ik ken iedereen uit de club. Dus uh, ik hoef maar... Uh, te fluit of ze staan voor me klaar, dus dat is uh, perfect. Ja, dat lijkt me ook belangrijk dat je een goede ja. band hebt uh, met de spelers. Ja, klopt. Nee, maar dat is ook, ik zeg, ik heb Milan uh, Berk-Welenkamp uh, vandaag centraal achterin. Nou, ik heb met hem gevoetbald. De man is ook al bijna 47, dus uh, ja, dat zijn wel leuke dingen. Dat is mijn beste vriend van vroeger, dus ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja, en die speelt uh, nog steeds. Ja, dat zijn wel ja, gave dingen om mee te maken. Zeker weten Raymond. En, uh, okay. nou ja, ik wist jou een hele goede wedstrijd. En dank je wel voor, uh, voor uh, de voorbeschouwing uh, op ja. de partij van, uh, zo dadelijk. We gaan gewoon winnen, hè, toch? Ja, we gaan voor de winst, sowieso. Zeker weten. Anders, nou, daar, uh, daar ga ik uh, zeker niet mee uh, met, uh, met jou. En okay. uh, de rest van de luisteraars ook, dat weet ik heel erg zeker. Ja, kan je mij uh, tot slot nog heel even Piet geven? Is je nog in de but? Ja, ik geef Piet nog even. Oké, okay, dank je wel. Goede wedstrijd. Ben je met wijze van gehoord? Ja, zeker. Ja, Raymond is leuk, uh, leuk om te spreken. Ik uh, weet ook nog wel dat we altijd. Uh verslag deden van de wedstrijden met Joop van Es onder meer uh, nog uh, dat Raymond uh, ook uh, nog meespeelde. Dus, uh... Jeetje, ja, dat is al een beetje geleden. Ja. ja, dat is een hele tijd geleden. Het <laughs> ja, is natuurlijk echt een club, man. En uh, ja, we zijn, uh, ja goed. Kijken we het allemaal uh, voor uit uitwerking dat krijgt. In ieder geval, uh, iedereen is uh, bereid om in het eerste te spelen. Dus dat is al een heel positief. Ja, want ik hoorde toch heel wat uh, nieuwe namen langs uh, komen die, die hij uh, noemde. En, uh... Ja, maar dat, is, maar dat klopt ook omdat er een aantal vandaag missen. Hè. Ik hoorde hem ook zeggen, inderdaad, Berg en Karstenvries en zo... En die mis je gewoon. En dan, en dan komt zo'n Berg Beelen gewoon weer om de hoek kijken en zo. En, uh, en ook een paar nieuwe jongens, Menno Iepenburg en zo. Dus het ziet er echt een beetje gemoleerd. En uh, ja, ook wel goed dat er een beetje wijzigingen komen... ...een beetje verjonging. Ja, nou, dat zeker. Dus, ja, dus uh, we gaan het meemaken, Rob. Nou, zo meteen een uh, mooie wedstrijd. Heel veel plezier, Piet. En dank je wel ja. even dat, uh, dat je even tijd uh, voor ons uh, hebt vrijgemaken. Ja, Gemaakt ja. samen met, uh, met Raymond. Oké, okay, en ik, ik, ik zal wel de Ja, oh Jaap komt zo ook, dus die, die zie ik dan zo. Ja, oké, okay, ja. dat uh, komt goed op de kanalen. Maken we daar zeker even een melding van wat het uh, uiteindelijk geworden is. Oké, okay, ook goed. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Hoi. Oké, okay, doe. Hoi, hoi.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 Een week geleden deed ik uh, samen met Thomas de Jonge een programma. Ja, hij is een paar jaartjes uh, jonger dan uh, dat, uh, wij zijn, uh, Fred. Maar uh, ja. een paar jaar. Maar uh, ja, hij zei, ik draai deze plaat. Hij zei zo, je bent hepe muziek aan het draaien. Ik zeg, dit is uit de jaren tachtig hoor, ja, uh, ja, dat is een, uh... Hij zegt, ja, maar er is een uh, remix van uh, uitgebracht. En die is helemaal populair onder de... Onder, onder de, de jongeren. jongeren. Ja. En, uh, eigenlijk weinig veranderd aan de plaat, weet je wel. Dus ja. toch weer terug naar de jaren uh, tachtig, allemaal, hè? Ja, ja dus uh, eigenlijk net zo'n beetje als de uh, Sounds of Silence. Uh, uh, ook weer in een nieuw jasje. Ja. Disturb. En, uh, en voorheen natuurlijk uh, ja, de, de oude versie. Uh, wat is het? De jaren zeventig? Uh, ja, de jaren zeventig. Show in Ja, Ja. Dus ja. Ja, tijd terug. Jazeker. Nou, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je bent weer op Zandvoort, wat ze dadelijk weer een entertainment voor jou. Ja. En uiteraard ben ik heel benieuwd wat, wat je gaat doen, ook in aanloop naar Zandvoort voor jou. Ja, dat, uh, we gaan natuurlijk eerst uh, uh, iemand bellen. Uh, we hebben vandaag geen bezoek. Dus we, dat, heb, uh, dat heb ik even uh, lekker zo gelaten. Ik denk, we gaan wel lekker de muziek draaien en wat mensen bellen. Waaronder uh, Michael uh, Rijns. En uh, zijn nieuwe single die heet Jouw Ogen. Uh, Frans Aalwijn uh, gaan we ook bellen. Die zit helemaal aan de andere kant. Uh, die zit in Limburg daar hoor. En uh, die gaan we ook bellen. En zijn nieuwe single heet De Nacht. Uh, Leslie Rogbach. Zo, euh, Rogbach. <laughs> Rogbach. Ja, ja, ja. Over de nieuwe single uh, uh, Geef mij uh, nu je angst. Hey, nou ja, uh, dat is een, he? een hele bekende. <laughs> ja, ja, ja. En Brian Strikken natuurlijk gaan we ook nog eventjes bellen over zijn nieuwe single De Tijd. Oké, okay, nou ja. over tijd gesproken. Ja. Terug ja. in de tijd. Terug in de tijd, ja. ja terug in de weken. tijd. Of, uh, 14 ja. weken ja. op uh, 14 nummer 1. We ja. ook een filmpje geplaatst, uh, onze eigen Yves Berends, op, uh, op uh, de socials. Voor al veertien weken op nummer één in de top 40. Ja, geweldig. Geweldig. Ja, ja. En ook iedereen ziet het mee overal. hè? Ja. hoeft maar één uh, klap van het nummer te laten horen en iedereen gaat uh, los. Ja, ja. ja, maar het is ook... Uh, kijk, als je, als je goed uh, naar de tekst luistert ook... Kijk, het is een meestamper, uh, een, een uh, lekkere melodie. Maar als je ook naar de tekst luistert natuurlijk... Uh, ja, uh, zegt dat eigenlijk uh, iets over het dagelijks leven uh, van, van iedereen eigenlijk. Dus ik denk dat dit daarom uh, zo, uh, zo aanslaat. Ja, ik zat uh, net voor uh, dit programma naar de Sterne NL uh, top uh, 25 te kijken op ja. tv. En uh, ja, daar stond hij uiteraard ook op uh, nummer 1. Zag je ook de videoclip erbij. Ja. Volledig in Zandvoort opgenomen, hè? Dus, uh, ja, dus samen die... met, uh, met Mike, ja. Mike, uh, Mike. Ja, Mike Vlog uh, ja. staat hij ook onder uh, uh, op uh, YouTube. En bij de, bij de voetbalclub en uh, bij zijn ja. uh, stamkroeg uh, uiteraard de kliksbaan ja, was dat. Uh, uh, ja. ja. ja. Nou ja, mooi. Dus uh, Yves komt zelf niet langs, maar wel even een nee, plaatje nee. van hem. Ja, we gaan in ieder geval uh, lekker draaien. En uh, ja, natuurlijk over twee weken zond voor, voor jou weer. Hè? Ja, kan je al wat uh, klappen? Uh, we zullen eens, laten we zeggen, uh, we krijgen hier, of tenminste, we gaan van start met uh, de broer van uh, Peter Beense. Ramon Beense. Oh ja, ja die ken daar, ik nog. Daar, daar uh, gaan we lekker mee van start. En uh, ja, er komen nog wat, uh, wat mensen uh, op visite uh, over de, uh, de Miss en Misses. En uh, ja, er komt nog een Mr. Martin. Mr. Martin. Mr. Martin. En, uh, de de Misses en uh, de en, Mister En, uh, en mister, uh, Mr. Martin. Mr. <laughs> ja, ja. Ja, maar die komen hier ook nog even, yeah. uh, die neemt ze gieterisch bij. En uh, oh, ja, die komen lekker een riedeltje spelen. En uh, ja... Mooi man. Ja, ja. en uh, plaat aanvragen even heel kort en dan gooi ik de laatste plaat erin. Zfmartiesten.nl. www.zfmartiesten.nl Even rechtsboven. Klikken de klik. Klikken de klik. En dan de mail komt hier naar binnen. Oké, okay, dankjewel Fred. Veel plezier. En uh, ja, ik hoop uh, het nieuws weer van 5 uh, euro weer. Dankjewel, ja, proper ook even voor uh, zijn bijdrage. Ze dadelijk wordt er gevoetbald. Dit is allemaal na in de Sanford School. En uiteraard ook op onze socials zullen we daar aandacht aan besteden. Toto is de laatste voor het nieuws van 5 uur. All I